Kopen. Makelaarsland is ook meteen de snelst groeiende makelaar van Nederland. Met meer dan 3000 enthousiaste klanten. Dus ga snel naar makelaarsland.nl, de nieuwe makelaar van Nederland. De Sheer is gek op gamen. Jij ook? Speel deze week de favoriete voetbalgame van de Sheer, samen met de band. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. Hmm. Hmm. Dit is een bericht voor Corné Kleijks. Wil en klein zijn brommer uit de fietsstalling halen. Jongens. En dan een bericht voor Michiel Venestra. Een dame, waarschijnlijk je moeder. probeert je nu al de hele dag te bereiken. Zit hier niet ergens onder de knopjes? Nou, maar die eruit kan zetten? Ik wil Ah! Getting bone in the state of Mississippi Papa was a copper and the mama was a hippie In Alabama, she was bring a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than both. What in the world does your company take me? For? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. From the mirror saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Lekker! Heerlijk. Red Hot Chili Peppers en uh, Danny Californië. Zo verplaatst op je lekker... Je staat ook wel als een stuiterbal, stuiterbal. Ja, ja heel blij. Want uh, de, de band is er neelpinnen zojuist binnengekomen. Ze zijn een spullen aan het opbouwen. En ik zie je al lekker naar het drumstel kijken. Ja, ik, ik kan daar toch niet... Uh, maar misschien dat ik straks nog een... Uh... Moet ik ze waarschuwen nee, nee. dat ze het boel niet onbewaakt achterlaten? Of Doe dat uh... maar even. Ja? Ja. We gaan het ook echt doen nu ook. Meteen jullie drumstel niet onderwaakt achterlaten, gaat fout. Dank Het is gevaarlijk. Zo, zo. zo. Ondertussen ondertussen het... als, als vier Belgen in, uh, in Hilversum. Als een walvis die net aangespoeld is. Ja. ja, precies. Nou, ondertussen is het de tweede uur van uh, extra weekend. Hartelijk welkom. Oh, ja. Dan... Ja, nee, ik denk ja. even officiële. Heerlijk. Uh, Met, um... uh, nou ja, Neelpin dus. De reality check, hoe zou dat gaan? Want hebben ze in België dezelfde prijzen als in de Nederlandse supermarktshit. Oh, ja, natuurlijk. telt dat. Goeie vraag, eigenlijk. Het kost een pak koffie. in uh, is, is daar verschil in, uh, geachte deskundige? Nee, ik heb zoek. geen idee. Ik denk dat het gewoon algemene prijzen zijn, toch? Ik zie dat er ook jam op staat. Moeten we dan vragen naar confituur? Ja. En in België hebben ze het le croissant hebben ze dat daar toch ook? Oh, maar er staat ook Vlaamse friet op, dat is mooi. Hier het gewoon krasant, weet je. -S -S -S K-R-A-S-S-A-N-T. Krassant! Nou, dat hebben we. En uh, verderop uh, nog uh, de finale voor het Sierspel. En uh, de DJ Sandstorm mix. En ik zou kijken wat voor je kan doen uh, request. En een piep op ho kop telefoon Je zou maar. bijna vergeten dat we DJ Sandstorm straks hebben. Maar dat is toch uh, een van de weinige hoogtepunten die dit programma bevat. Nou, niet zo negatief, Gerard. Ik vond oh. het best gezellig. Ja, dat is wel waar. Moeten wij uh, trouwens al uh, iemand gaan bellen die... Uh, ...zich heeft gekwalificeerd voor de finale van de Sjeer. Nou, dat lijkt me nou zo leuk. Als jij dat nou eens even gaat doen... Ja? nou, geef me even die telefoon dan. Telefoon erbij. Prima. Gewoon een prik, hè? Ik doe gewoon iemand die heeft geen sms, ga ik nu terugbellen. Ik heb geen flauwe idee, wie? We gaan het wel merken. Spannend muziekje. Verder nog wat leuks uh, aan... Uh, oh, uh, ja, hallo met uh, Katrein. Katrein. Kat oh, ja. Katrein! Oh, ik heb even overnieuw, want ik heb het niet gehoord, uh, okay, even. Hallo met wie? Jij bent Katrijn. Katrijn! Dat is beter. Eikels. Nou ja, zeg. Ekels? Voordat we jou hoog Katrijnen gaan noemen. Wilde jij nog een prijsmeisje? Nou, best. maar Ik hoorde net dat ik een finale moet doen. Nou ja, ho, ho, ho, rustig, rustig, adem in, adem uit. Katrijn. Ja? Je hebt bij deze gewonnen, de FIFA 2007 Game. Kijk, ja. En ja. een cd van de sier. Nou, wat nou, is er dat... op jouw antwoord? Ja, ja perfect. Dan pik je toch even mee. Ja, ja bedankt. Ik, ik heb echt, echt, echt, echt één iemand achtergrond. Ja. En verder zo'n krekelkoor. Ja. Dus ik... ja. Vind je het leuk? Ja, zeker. Ja, hoor, je, hoor je mijn blijdschap nu? Nee, ik ga niet zo schreeuwen als al die andere mensen. Dan... Nee, dat is nee. belachelijk. Nee, je bent er heel gewoon gebleven, dat hoor ik al. Ik ben ook helemaal niet gekleed om ja. te schreeuwen. Maar het goede nieuws is dat als je even blijft hangen... Ja. Dan uh, gaan we je alles vertellen over hoe je dan zo meteen inderdaad in die finale meespeelt. Want dat is echt een verhaal, joh. Nou, poeh. Oh, daar is... moet ik echt uh, een avondje voor Ja, dat is goed. Ja, als we daar aan beginnen om al het te gaan leggen, dan zitten we over een uur nog. Ja, nee, daarom. Ik snap het. Ik bleef gewoon niet bang. Ja, het komt erop neer in ieder geval dat je kans maakt om, om de game ook nog te gaan spelen tegen de mannen van de Sheer zelf. En ja. als je dat dan weer wint, win je ook nog een Xbox 360? Ja! Huh? ja. Oh, oh, oh! Dat, dat wil ik ook zeggen! Pas op hoor! <laughs> nou, uh, Ja, ik kom er niet tussen, jongens. Nee, ga je, gaan. We, weet je we doen al onze microfoons ja. dicht, van laten jou vertellen. Nee, nee, de radio is voor jou nu, zo. Oh bedankt. Nee, wat ben ik blij, maar ik denk niet dat ik ga winnen van die jongens van de serie. Maar, uh, oké, okay. bedankt. Voor mijn half minuutje radio. Ja? Ik ben geen dj, ik moet je wel iets gaan zeggen. De volgende plaat is van Fetelis. Of oh, uh, die vol aankondigen dan ook. Welke plaat van Fetelis? Salva Mea. Salva Mea. Ken ik niet? Ja, de volgende plaat uh, van, de, van de heren. Van Fetelis. Salva Mea. Ja. Nou, ik vond het heel <laughs> overtuigend. Echt vet dit nog steeds, hè? Mooi, ik heb de souplesse van een roestig tuinhek... maar echt, geef me deze muziek en ik ga echt los. We oh. Oh. de feest. Faithless. Salvemea. was een combi-afkondiging, hoor ja, je? We beginnen al een beetje op kwikwek en kwak te lijken. Ja, ik vind het wel goed. Maar oom Donald, dat werk. Jij hebt iets met die Donald Duck, het komt elke week weer terug. Ja, ik vind het heerlijk, een eend is een blote reet, nou, hou op. <lacht> um, en die kleine eendjes <lacht> dan? Kwik, kwik en vooral kwak. <laughs> nou, uh, ondertussen in de studio, nilpin. Wat hebben jullie met Donald Duck? Ik hoop zo meer mogelijk. Ik zou een microfoon. Ik was vroeger op Bellag, Donald Duck weekblad geabonneerd. Niet meer? Niet meer, maar tot mijn 15 of zo dat is nog steeds leuk, Sean. Uh, ja, wel. Misschien moet ik het terug oppikken. Ja. Ik zou het zeker doen. Uh, Neil Bin uh, heeft uh, een fantastische idee uit. Waar ik uh, echt uh, al maandenlang. Uh, nou, ik krijg me bemoeid uit mijn autoradio. <laughs> mijn auto begon daar natuurlijk tegen oh, te protesteren. Vandaar, dat die was die het. De radio is natuurlijk over de kloten gegaan. Dus. Ja, die is uh, helemaal kapot gekookt gisteren. Uh, White Lies and Butterflies. En de tweede single is net uitgekomen. En dat is What Are You Waiting For? En toen dachten we inderdaad, nou, waarom nodig ze uit? Waar wachten we eigenlijk op? Precies. Dus welkom in Extra Weekend, heren. Ja, dankjewel. Uh, hebben jullie al enige idee wat jullie precies gaan doen zometeen? Uh, een stuk of twee nummers spelen is ons gevraagd. Dus dat gaan we dan ook heel braaf doen. Uh, dat vind ik sympathiek. De rebellen dat we zijn. We, hebben we jullie afgeteld over de reality check? Reality ja. check? Nee. Nou, is, uh, we hebben uh, namelijk elke week uh, diverse uh, melange en gasten. En um, uh, deze week zijn jullie uh, nou ja, de lul, zeg maar. Want het is namelijk, De reality check is eigenlijk om te kijken of jullie nog een beetje down to earth zijn. Of jullie ah, zelf okay. nog de boodschappen halen in de supermarkt. Goh, goh. Kortom, zijn jullie nog een beetje op de hoogte van de prijzen uh, in de supermarkt. Dus uh, ja, ja. De score is belabberd tot dusver. Dus het kan even beter. Ja, het moet niet zo heel moeilijk zijn om, om uh, bovenaan het klassement te eindigen. Dat, dat gaat best lukken, denk ik. Alright. Alhoewel, Shit. als je nu echt kijken als hoe god was hij aan begonnen. Oh. Uh, het mag in euro's, het moet niet in gulden zijn. Dat is... Nee, het nee. is net in euro's. Dus, en niet, uh, niet in Belgische Franks, graag dan. Nee, we rekenen niet meer terug naar Frankrijk. Ja, team piek. <laughs> voor de paprika. Hey, maar jullie, piek voor jullie, paprika. Jullie, jullie, jullie ja. komen uit België, wonen jullie daar ook allemaal? Ja, ja, ja. Is dat toch hier wel. naartoe gekomen? Amai. Heel lang in de auto gezeten. Ja, dat, maar dit keer ging het wel goed. Dit keer ging het, ja, goed, ja. min of meer waren we hadden afgesproken eigenlijk met onze, onze tourmanager slash geluidsman. Maar na drie kwartier wachten op ergens op een parking, eh, belde die van... <laughs> ja, ik sta toch in de file en ik ben langs een andere weg gegaan, dus vertrek maar terug. Dus, ik ja. vind een afspraak op een Belgische parking, dat vind ik sowieso ook al een beetje verdacht ja, dat hoor. Heel dat, heel en... maar dat was een Nederlandse parking. Die zijn nog enger. <laughs> dat maakt het niet veel beter dan <laughs> wat je nu zegt. <laughs> eigenlijk is elke parking is gewoon uh, heel erg verdacht. Oh ja, en verder is er ook nog het verzoek. Uh, ik, ik zie aan jullie gezicht dat er geen handleiding is uh, meegestuurd bij de uitnodiging. Maar of jullie uh, tussen de twee nummers door... op een gegeven moment eventjes en masse naar het toilet willen... zodat Gerard niets vermoedend achter jullie, uh, <laughs> drumstel, uh, ja. achter jullie drumstel kan kruipen. En dan ontstaat is... daar weer een heel leuke jam-sessie uit. Want Gerard, moet je weten, is namelijk een bijzonder vervent drummer. Ja, ik, ik kan er alleen niks van, maar ik ben wel een vervent drummer. Dat is, uh, dat is iets speciaals, ja. Ja, dat is, in, uh, nee, ja, ja. Er is iets raars aan de hand. Ik weet niet, ik kan dat gewoon... Hij gaat dan jammen met jezelf? Ik ga jammen met mezelf. Nou ja, en op een gegeven moment komen dat jullie uh, van het toilet met, met, met, met uh, zo'n blik van... Amai, wat is hier gaande? En dan pakken jullie je <laughs> eigen instrumenten op en dan doe je gezellig mee. Dan doen we mee, ja, dat is afgesproken dan En vandaar dat zeggen we nou, pik het maar weer op en dan komt Gerard weer hier. Dus dat is een beetje het draaiboek eigenlijk. Dat is ongeveer uh, het hele eigen eten. Mooi. Over en ik heb dat ook meer betaald nu we weten dat hij er extra taken... Uh, nee, meer, nee, mee, nee. Mee, we hebben een borrel Borrelnoot, dankjewel. We staan nergens van te kijken. Uh, en verder zie ik, uh, Jean, dat je een Panic at the Disco-T-shirt aan hebt. Nou, dat kan toch geen toeval zijn? Denk het ook ja. niet. Want welke plaats staat er klaar? No, no, no. Nou, speel ze maar dan. Now I'm up and age be forgetting you in a cabaret. Somewhere downtown. That I, well, I may have faked it, and I would. Kouw, kouw. Ja, en muzikaal vooral ook, hè. Daniel die bedankt ons juist via de sms op 3333... voor het punt dat hij zijn baas moet bellen... en vertellen waardoor de boksen stuk zijn. Oh, was dat tijdens Faithless, of niet? Ik ben er bang voor. Ik ben er ook bang voor. Excuses, Daniel. Alles gaat naar de Palestijnen deze week. Wat is er toch Alles, Alles gaat kapot? Alles gaat kapot. He? Behalve onze band, Michiel. Oh, wat die zegt blijft het gewoon het Mooi. Als een paal boven water. Nou, We moeten het even in de gaten houden. Want het is uh, twee voor half negen... Dus we moeten zo omdraaien. Dan zal ik eerst even de paal afkomen. Dat was Lily Allen met Smile. Doe je leuk. En daarvoor de megaheet van volgende week. Panic at the disco, but it's better if you do. Is de titel van dit nieuwe chanson. Hij is goed. En je had waarschijnlijk al geraden, als je de plaats zo beluistert... dat hij op de cd voor I Write Sins No Tragedies komt. En dan loopt hij heel soepel door met de... En als je hem achteruit rijdt hoor je... Freddy is the devil. Freddy is the devil. Ja, precies. Die. Bij de album. En um, ja, het is er even te denken, want die mailpins, dit zijn natuurlijk Belgen. Ik wil nog even een paar dingen checken, want het zijn een aantal roddels die gaan binnen het uh, Belgische ja, circuit. Een Belgisch circuit? <laughs> <laughs> Belgi -circuit? Ja. Ja. Maar even, A, bestaat er een Belgisch circuit? Nou. B, waarom weet je ervan? En C, hoe weet je dat daar roddels uh, in circuleren? Nou, ik was laatst in België. Oh, wat ten dat er? Dat? Er is een circuit. <laughs> en <laughs> ten tweede Ja, nou, weet je wat grappig is? Namelijk, een, een poolier Weet je hoe dat daar heet? Een kippenpluker? Ja, bijna! Een e kippen, e kippenwinkel! E kip... Ja, nee, maar alles, well, ik heb een kippenwinkel en een handje kopen. plekken plekken plekken. Maar maar of we... Die Belgische voren, dat is te gek, hè? Ja, maar we moeten dat even bij checken. Want het grappige is namelijk: weet je wat een sexshop in België is? Nee. Geslachtsmagazijn. <laughs> Geslachtsmagazijn. Ja, dan is het gerucht. Dus we moeten heel even checken of dat, <laughs> of dat ook die. erg er in Amsterdam ook een hele mooie. Die zag ik laatst een keer. Uh, wat ze bedoelen is dat ze de sekshulpstukken verkopen. Ja. Maar natuurlijk omdat Amsterdam, al die Britten die daar uh, dronken over de wallen komen. zetten ze dat op een Engels op zijn uithangbord. Maar wat staat er dan? Sex, aids. Ah, <laughs> dan, dan, dan loop je wel door hoor. Dat klinkt eigenlijk meer Belgisch <laughs> dan Engels. Dat is, ja, dat is heel op. erg. <laughs> maar het hangt echt ergens. Oh, ik heb trouwens heet nieuws. Oeh, ja, heet nieuws. Het komt net binnen via de Telex. Het is oud woord wat ik hier even meepik. Doe je ah, het leuk leuk hier. Uh, hier? Zangeres Katie Melua, wie kent er niet, is van plan om op 2 oktober... een gooi te doen naar het wereldrecord Diepste Onderwaterconcert. Nee. Ja, ja, nou, nou, op... Ik lees het gewoon voor je. Ze, zat, ze zal een optreden geven op de bodem van de Noordzee. Oh, heerlijk. Een Zijn, op dacht, kaarten, Zijn op kaarten, mensen. <laughs> en uh, het concert gaat plaatsvinden of, uh, op beter gezegd... Uh, het troll Trollolie Platform. Onder water, onder water. Het leuke is dat we al een opname hebben van Katie. Uh, nee, van de... Zal ik even harder? Ja, dat doe ik niet. Er zijn nog kaarten, Michiel. Nou, ik hoef wel, wel niet meer. Nee, hè? Nee, ik heb nee. al een gegeten en gedronken, dankjewel. Uh, ondertussen, oeh, kijk eens. Wat is er? Op de klok. Ah, shit. Het is vrijdagavond. Oh, half negen. Ah. Gerard ja. en Michiel. Ja. Biertje vast. Ja. We gaan het nu doen.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 Koffie? Hij kan weer. We kunnen. Ja, we hadden het nog eventjes over inderdaad uh, poepen. Dat is uh, een van de meest voorkomende voorbeelden als je het hebt over rare woorden in het Vlaams. Ja. Dat je nooit moet zeggen in een restaurant, meneer, uh, waar well, kan ik even poepen? Want dat, betekent namelijk, uh, dat betekent namelijk... Uh, ja, uh, uh, neuken. Ja, dat is eigenlijk wel... Uh, lief. Maar is het dan ook andersom als je zegt, oh, ik moet neuken? Ja, <laughs> dat, ja, dat, ja toch uh, of niet? Dat is dat toch ook zo? Uh, niet. Uh, Kijk even iemand... naar mijn Belgen. Ja? Nee. Vraag, even, vraag even wat neuken is in het Vlaams. Even de deur open. Hé, hey, ho, oh, oh, ho, oh, oh, nou, oh, ho, oh. nou. Even een vraag, hè. Uh, is neuken poepen en poepen neuken? Ja. Oké, okay, het klopt. De Sheer is gek op gamen. Speel deze week de favoriete voetbalgame van de Sheer. Samen met de band. Dan pik je toch even mee. Nee. Dan pik je toch even mee. van me. Het is het tijd voor, namelijk uh, vijf over half negen. laat dan? Opwacht. Opwacht. Ik krijg nog nog ook. Ik moet zeggen, poepen in België betekent neuken, maar als we neuken zeggen, bedoelen we niet poepen. Dat niet. Dat is niet kakken. Dan, dan moet je je, je, oh, je hoog, moet even naar de wc om te gaan neuken. Dan, dan bedoel je wel, degelijk om je ergens in te... <lacht> <lacht> U hoorde de zanger van Neil Pin, en nieuwe band met een <lacht> nieuw album. <lacht> een <show. lacht> nou, oké. Okay. Het ja. niveau zit weer ernstig hoog. En ook vandaar uh, van zeggen wij... Dat pik je toch even mee! Precies. De shier, We hebben de hele dag door uh, allerlei uh, mensen al blij gemaakt met de game uh, FIFA het 2007 en de cd van de Shier. De hele week al zelfs. Nou, uh, inderdaad. Maar het gaat eventjes specifiek om de mensen van vandaag. Oh, oh, okay. Want die maken namelijk nu kans om ook daadwerkelijk het spelletje te spelen tegen de sier zelf. Je hebt een ultra-geheim telefoonnummer gekregen. Ja, jij daar, jij. En uh, we gaan nu een vraag laten horen, gesteld door Gert-Jan van de Sier. En als je het weet, dan bel je dat ultra-geheime nummer. En als je ze dus eerst het doorkomt en je hebt het goed, dan ga je gamen tegen de sier en maak je alsnog weer kans op die Xbox 360. Snapt u het nog? Snappen wij het nog? Zullen we de vraag maar gewoon laten horen? Ja, doe horen alles? Wie is de beste voetballer van de wereld? Ja. Ah, Mooi, leuk! Echt wel. Nou... Nou, dat is nu wacht tot die blauwe lamp gaat branden. Dat is namelijk de ultra-geheime telefoonlijn. Lamp. Dan hebben we een lijn 5 situatie. Het, uh, op dit moment blijft het stil. Wie is de beste voetballer van de wereld? Ja, weet jij het? Uh, volgens mij is het gewoon uh, vrij invullen. Ja, oh. Volgens mij is het heel erg... Het uh, is altijd prijs. Subjectief is dat toch? Of is niet altijd prijs? Op, op je sub... Shit, ik heb te veel bier gehad. Nou, ik zit te denken. Weet je, die mensen moesten, die hebben dat nummer gekregen, zouden dan dit programma moeten luisteren om een vraag te krijgen. Maar die dachten na drie, drie minuten van <laughs> nou, uh, als we dit moeten uitzitten tot tien uur, goedemiddag. Wij zijn weg, ja. Precies. Ja, er echt niet gebeurd is. Oh. Ja, we hebben er een. Ja, ja. ja. Hallo, ja. hallo, hallo, Hallo, Martine. Martine. Ja. Nou, zeg het, maar ik zal nog één keer de vraag laten horen. Wie is de beste voetballer van de wereld? Ja, moeilijk. Ja. ja, nou, Johan Cruijff. Mm, ik, ik dacht eerder aan mezelf. Maar ik reken het goed. Oh, ja. Ja. Het is gewonnen. feest, Martine. Ja. Yeah. Je gaat gamen tegen de Sheer. Ja, top. <laughs> Goed, man. En als je dan ook nog een keer de beste bent, dus als je de band inmaakt... en geloof lopen, dat is niet zo heel moeilijk. Nee, of ze kunnen er namelijk geen ruk van. Dat is echt heel ellendig. Ze, ze staan er hey. wel heel stoer uh, achter die computer, maar geloof me, het is niks. Maar dan win je ook nog de Xbox 360. Ja, hartstikke mooi, man. Ik, dus uh, maak ze ja. in, maak ze in. Ja, dat ga ik doen. Ik ga het proberen. Dat lijkt me toch weer een duidelijk gevalletje van. Dat pik je toch even mee. Nou, hè, succes meteen. Ik wil het wel weten. Hé, hey, dankjewel. En je doet het ook een beetje voor onze eer, hè, moet je maar denken. Ja, zeker weten. Succes. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. Doeg. En over de cheer gesproken. Wat een toeval, hè. De nieuwe single. ook al een aardige teams te worden, want je hoort nu op de achtergrond: ja, dus, dit, dit is de soundcheck van de Nil Pin. Kijk, en die ligt er niet om. Nou, dat klinkt nu al uh, veelbelovend. Wil je de, de, de deur nog open openzetten? Want we horen hoe dankling, want voor alle duidelijkheid, de deur zit nu dus dicht. Je je voorstellen wat een takherrie het is. Zal ik even, op... even, even kijken hoe het klinkt. Dan kijk me ook aan als er aangespoelde wal is van wat gebeurt hier dan Waarom weer. Gaat die deur telkens open die komt zo van... Wat? Allee, was er nu weer wat? Krijgen we nou, willen jullie nog wat weten, hè? Uh, jij had uh, net... Uh... <lacht> Kansloos dit. Yeah. Jij had net schokkend nieuws over uh, onze grote vriend Dinan. Ja, nou, het, het grappige is, er was namelijk uh, in het nieuws gekomen uh, vanochtend vroeg... dat uh, Dinan Woesthof van Kane, dat hij een jaar met seberkel gaat. Dat betekent dus eigenlijk gewoon in vaktermen even niks doen. Even lekker met je reet in het zand. En um, ik heb hem even, zullen hem even bellen. Heb je zijn nummer? Ja, ik heb zijn nummer. Ik, ik wacht, ik doe ze er al even in. Ik ben toch wel even benieuwd wat hij dan te zeggen heeft. Die nou? Kijk, ze hebben ik ook oh. wel niks van, hè? Ik heb nog geen z'n bellen komen aan gehoord. Nee, moeder, ik wil geen koffie, moeder. <laughs> ik, het ik hoef niks te eten, hè? Okay. Nee, sorry, hoor. Ja, dat geeft niks. Ik ga nu ik dat Ik versta er geen zak van, die Dino! Hallo? Oh. Dino? Hij is weg. Nou, dat was uh, Dino. Uh, uh, het grappige is nu, nu die dan toch weg is. Nou, ik heb begrepen ja, dat jij, jij hebt een geheime opname van uh, Dinal. Ja, en je ziet me waarschijnlijk al tijdens jouw inleiding... en tijdens het telefoongebrek, beks, uh, zelf, telefoongebrek als een malle heen en weer... Uh, Druk in het archief zoeken. Maar... Ik had hem net nog ergens, maar ik ga even zoeken. We die gaan ga, even, die ja. geheime opname van uh, Dinal, die, uh, die, die laat We zo wel even horen. En, en, en dat geldt trouwens ook voor het optreden van Neilpin. Dat komt er zo ook aan, maar ja. ik heb eigenlijk al het gevoel dat we minstens één nummer gehoord ja, dat hebben. Dat klinkt eigenlijk hetzelfde als nu, alleen zetten we dan de deur open. Ja, <laughs> ja precies. Nou, dat wil je niet missen, mensen. Voor die tijd, een spannend muziekje. de vlak naast het kantoor van Dr. Roye Kool. Echt, is dat zo? Zijn het heel, heel, ja, heel flauw? Ja, dat is heel flauw. Dat geeft allemaal niet. Doe die niet weer. Je hebt je andere talenten. <laughs> Dankjewel. Uh, Milo, uh, Dr. Pressure en uh, nou ja, dan is het uh, hoog tijd. Ja, nee, maar voordat we naar de band gaan... Die geheime opname van Dino. Ja, wil je me echt horen? Want het is echt iets. Hij heeft het eigenlijk niet vrijgegeven voor publicatie. Want het is in het toilet opgenomen ook, hè? Ja. Dit was in zijn tijd dat hij zich behoorlijk liet inspireren door de andere bands die het al hadden gemaakt. Ja. En, nou ja, dat. wil je echt horen? Ja, ik ben echt heel nieuwsgierig. Oké. Heel druk toilet. Oh! Nee. Duidelijk. Ja. Ja. Sorry hoor, maar dit... oh, oh, oh. Ik, het, het werkte wat zo op mijn sluit. Oh, oh, oh. dus dus ja, hoe kom je hier aan? Ja, nee, je komt wel eens op een druk toilet en dan sta je toevallig met je cassette de te pielen. En, ja, echt ja, hè? Voor je het weet heb je dit ineens. Dit was hem al. Ja, dat was hem. Maar misschien ik heb ik uh, volgens mij nog wel meer opnames zometeen. Maar, nee, nee, nee, ik kan niet wachten. Maak je mensen daar blij mee, denk je? Nou ja, ik bedoel... Uh... Ik moet je je voorstellen dat een miljoenen fans van deze band uh, die nou een jaar moet missen. Ja, dat is waar. Dus die zijn wel blij met, met elke schede die ja, laat. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We hebben een gast. Ah, we hebben nou, een gast. Ze zijn nu even stil. Zal ik even een teken geven? Ja, ga, uh, loop jij even naar de deur om uh, aan te geven dat Neilpin mag beginnen te spelen? Nou, ik zou, zou ik zeggen: uh, het is tijd om te knallen, maar ik ben zo benieuwd wat knallen betekent in België. <lacht> dat is een zakken. Wacht, ik ga even kijken wat er gebeurt. Ja, oké. Okay. Spannend. Ik schakel even de webcam mee. Neilpin? Ja. Tijd om te knallen? Knal, jongen. Wat betekent dat eigenlijk in België? Gaan. Volgende. Oh, Prima, gewoon gaan. Neilpin live. <lacht> Come around, 'cause you always keep slowing us down. You're a part meteen gaan ze echt knallen, want dan moeten ze de reality check nog overleven. Oei. Oh, dat wordt, dat wordt lachen. Of ze Belgisch, hè? Ja, we hebben gezorgd dat er een paar echte Vlaamse producten ook in, in ons boodschappenkarretje zaten. Dus... Een half kilotje Vlaamse frieten. Ja, mayonaise, ja, hè. Mayonaise, ja, dat ja. vlaaien. Ja, dat komt helemaal goed, zeker. Ja, het wordt uh, heel spannend. En de confituur natuurlijk ook. En uh, ze gaan zo uh, ook nog een nieuwe single doen. Dat is What Are You Waiting For. Maar ja, in dit geval eerst tot we Miles hebben gedraaid. Perfect World, in extra weekend. Bijna perfect, is dit. zelf al, Gerard. Het, het is niet Pet Shop Boys, maar een Pet Shop Boys alarm lijkt me wel een een voor deze plaat. Ja. Leuk, hè? Miles. Mag die uit? En uh, ja. zo. Perfect World. Dank u. Mooi, hè? Schitterend. Schitterend. Uh, er aan ook. Ja, wel vertel. Nog man. Nou, ik woon ik <laughs> woonde ja, nee, woon toen samen met een uh, meisje dat was echt, oh, wat is zo'n leuk... Dat uh, is zo leuk. Is het hetzelfde meisje als dat je nu je meisje nee nee nee nee iemand heel anders maar dat was echt een hele goede relatie heeft een uiteindelijk ging dat een stuk en toen heeft ze mijn alles gaat stuk hè ja het is het thema van vanavond ja maar het was echt een hele leuke relatie ze ging toen weg en toen heeft ze de bank heeft ze meegenomen en going to the alle pannen zijn meegenomen en mijn platencollectie bed is mee ze heeft niet je platencollectie. Het was echt een grote relatie Het was helemaal geen goede relatie Nee, nee. Dat was een van, een verschrikkelijk mens was het. Hoe lang is het geleden, Gerard? Vijf, uh, zes jaar. Vijf, en je hebt in de tussentijd al die cd's die je nu. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, okay, nee, nee, geintje, nee, Het was alleen maar voor het verhaal. het echte nieuws is namelijk dat Britney haar woordvoerder heeft gedumpt. Ja, het rare is dat dit bericht via een woordvoerder van Britney namelijk er tot mij komt. <laughs> <laughs> dus ik ben helemaal benieuwd hoe die woordvoerder eruit ziet, maar goed. Uh, nou, dat geldt dus. Ja. ja, ook wel opgelost. Uh, ik heb nog, want we, we hebben nog een klein minuutje, een, een, een, een illegale... Dino, Dino. Ja, ah. ja. Ja. Ja. dat Ja. Ongelooflijk. Het is, uh, is een live periode. Oh, dat hij de nummers van live uh, nadeed, ja. oké. Okay. Dit is voor de eerste cd, toen is hij uiteindelijk maar uh, voor Pearl Jam gegaan. Het is toch knap dat er geen studio was die hem wilde hebben, dat hij in de wc moest gaan zitten. Erg, hè? Maar de acostiek, weet je. Water. <laughs> ik hoor niet welk nummer van live dit is. Het is run to the water. Nou dat water maar, dat ik, zit onderin. Dat ik hoor ik meteen. Je, let op, hier in het begin hoor je het heel goed. Welkom. Oh ja, dat. Komt hier. The water. Oh, duidelijk, hè? Ja, dat is duidelijk. Wat een talent, die man. Zometeen een extra weekend. Minder Dino, maar meer Neilpin, Reality ja. Check. En we hebben ook nog uh, de mix van DJ Sans. Oh ja, Oh, oh ja, En het ringtone spel ook nog. Mannen, we zitten een yeah. Vol. Pst, interneter. Kijk eens. Ah. Ja, dat is schrikken, want met een Tiscali ADSL 6MB abonnement... kun je tot wel 470 euro per jaar besparen op internet. 470 euro met Tiscali. Kun jij ook zoveel besparen? Vergelijk zelf en kijk voor de actievoorwaarden op overstappendoejezo.nl. Welkom, Welkom bij... Wat doen mensen eigenlijk bij de gemeente? gemeente. Goeiedag zeg!